7 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem wil snel inzicht hebben in de mogelijkheden... om SNS Reaal te privatiseren. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. De minister heeft opdracht gegeven voor een onderzoek... naar de verkoop van verzekeraar Reaal. Dat onderzoek moet volgende maand klaar zijn... en voor de zomer moet er een advies liggen... voor de privatisering van SNS Bank. SNS Reaal werd vorig jaar februari genationaliseerd... omdat de bank failliet dreigde te gaan... Banken en bedrijven hebben meer tijd gekregen om de zogeheten IBAN-nummers in te voeren. Het Europees Parlement is akkoord gegaan met het uitstel van de definitieve invoering tot 1 augustus. Een meerderheid van het parlement is bang dat er problemen in het betalingsverkeer ontstaan... als te snel wordt doorgevoerd dat de betalings alleen nog mag met IBAN-nummers. De PvdA wil dat er meer onderzoek komt naar het verminderen van de gaswinning in Groningen. Als uit dat onderzoek blijkt dat er om veiligheidsredenen meer moet gebeuren, dan moet zo nodig de gaskraan verder dicht vindt Tweede Kamerlid Meili Vos. Minister Kamp zei vandaag dat zelfs als in Groningen... fors minder gas wordt gewonnen dan het kabinet van plan is... het aardbevingsrisico niet veel minder zal worden. Hij baseert dat op berekeningen van TNO. Kam gaat de totale productie in Groningen... voor dit jaar en volgend jaar beperken... en het meest in de buurt van Loppersum. Daar waren de ergste aardbevingen. De gemeente Utrecht heeft de ramen aan het zandpad gesloten omdat de exploitanten ondanks signalen over mensenhandel niet ingrepen. Dat was voor de gemeente de belangrijkste reden... om de prostitutie daar stil te leggen. Het blijkt uit informatie die RTV Utrecht heeft opgevraagd. Uit documenten blijkt onder meer dat de vrouwen... zes à zeven dagen per week werkten, dat ze werden mishandeld... en dat ze werden ontslagen als ze met de politie spraken. Het weer... Vanavond weer regen en veel wind. Bij zee stormachtig, met zware windstoten. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag volgt weer regen... en het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog een laatste restje files op de Ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Er staat voor de Koenten 4 kilometer. Een vrachtwagen heeft daar lading mest verloren. Daardoor zijn de Koenten 2 rijstroken dicht. Op de N44, de naagrichting richting Wassenaar, staat na een ongeluk tussen de N14 en Wassenaar 5 kilometer. En op de randweg over de N2 richting Maastricht, is ook een ongeluk gebeurd bij Veldhoven Zuid. Daar staat 2 kilometer file en daar is de ook dicht. Ga naar Management Boek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur s'avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Met de slimme Nefit Trendline HR-ketel bent u klaar voor de toekomst. U bespaart direct op uw energierekening. Kies nu voor de topketel van Nefit. En vraag uw Nefit-dealer naar de actieaanbieding. Nefit houdt Nederland warm. 1, 2... 7 8 De innovatieve 8-trapsautomaat maakt BMW nog meer BMW. Hij is niet alleen comfortabel en schakelt sportief, maar is ook vaak zuiniger dan zelf schakelen. Deze unieke 8-trapsautomaat is de nieuwe standaard. En nu tijdelijk standaard op elke BMW. Welk model u ook kiest, en dat zonder meerprijs. Want daar zijn we dan bepaald niet zuinig in. BMW maakt rijden geweldig. Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat, Nefit Easy. Kijk op Navit.nl slash Easy. 87654321. Ja, ook de BMW 116D, 118D en 120D, nu standaard met automaat en slechts 20% bijtelling. Sommige specialisten hebben vaak veel kennis van een beperkt aantal zaken. Anderen hebben een beperkte kennis van veel zaken.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 Langs de Lijnen met Robert Meder. Ja, goedenavond, vier wedstrijden vanavond in de Vaderlandse Eredivisie. Vandaar deze extra uitzending. Die duurt tot 11 uur. Om kwart voor 9 Veen Twente. Om kwart voor 8 Go Ahead RKC. En Nek Nak. En een dik kwartier geleden is Kambi begonnen aan het thuisduel met PSV. En hoe? In Leeuwarden is verslaggever Henk Kok. Ja, we hebben 20 minuten gevoetbald. In de stand is schrik niet 1-0 voor Cambuur door een doelpunt van Manu. En de klok was nog amper twee keer rond geweest, want er waren nog geen twee minuten gevoetbald. Toen mag Koken die mocht aan de linkerkant een hoekskop gaan nemen. Veel verdedigers voor Jeroen Zoet, natuurlijk ook Brunet, dat is de directe tegenstander van Manu. Maar ook de center Bruma en Rekik. Zoet kon niet bij de bal en dan profiteert Manu, die tik die bal van een metro 7-8, tikt hem heel eenvoudig achter Zoet. Misschien dus nu even een kansje voor de uh, voor PSV. Die nee, kan niet meer bij de bal, omdat Nienhuis er iets eerder bij is. En uh, wel heeft uh, Cocu ingegrepen, niet... Voor, althans al voor deze wedstrijd. Maar Her staat niet in de basisopstelling. Daarvoor speelt uh, Hiljemark. En bovendien uh, speelt Brunet. Dat is de verdediger En Arias die zit gewoon op de bank. En achter mij, achter mij, daar zit Brian Ruiz. Brian Ruiz stond afhankelijk wel in de basisopstelling. Maar uh, hij had een bovenbeenblessure. Maar het is al geen diepe van kunstgras. Ik weet niet of dat de reden is geweest. Omdat het om kunstgras ging. Of dat hij nog uh, voldoende mate geblesseerd is. Maar in elk geval, hij zit hier achter mij. En hij speelt dus niet. En daarvoor speelt Narsing. 1-0 voor Cambuur en PSV heeft nog geen grote kans gehad. Verder vanavond natuurlijk aandacht voor de Olympische Winterspelen... die morgen beginnen, maar overmorgen pas officieel worden geopend. President Poetin verscheen vandaag ineens aan tafel bij wat Nederlandse sporters. En we horen straks ook Maurice Stijn over zijn vertrek bij ADO Den Haag. Hij stond vandaag, en zo hoort het ook, keurig te, pers te worden. Dat er meer naar de Golden Earring. us. De Twilight, Twilight Zone misschien wel van Philip Koku Henk. Ja, dat zou best kunnen. Ik, ik denk het eerlijk gezegd niet hè, van uh, iedereen daar bij PSV, of je nou speler bent, of dat je het behoort door de trainerstaf, of dat je inderdaad de toezicht zit of het bestuur. Iedereen geeft elkaar kredie. De Kambuur ga nog eens een keer schieten. To, die spot, die staat maar net naast. Hè. Dat was een poging van Rietsmaak. Ook PSV, trouwens, die is gehuurd door de Kambuur. En met een flinke stuit gaat die bal naast het doel van Jeroen Zoet. Daar zwijnt uh, PSV een klein beetje. Van. Het was de tweede kans voor Kambuur in deze wedstrijd. En PSV heeft eigenlijk nog geen kans gehad. Ik heb wel een poging gezien van de Pij, Maar het was eigenlijk geen schot. Er was gewoon een balje vanaf de linkerkant voorlangs. Ja, daar ga je kijken wat er gaat gebeuren in het veld. Hemmen probeert de bal te komen. Hemmen is binnen de lijnen gekomen voor Obetje, De man van uh, Kambuur tegen uh, Heerenveen. Van het assist en het doelpunt. Maar hij is geblesseerd geraakt in deze ontmoeting. Aan de linkerkant nu. Wildens probeert die bal door te tikken naar de, de Pay, Maar dan wordt de bal teruggespeeld door Lewin. En dan gaat hij weer met een geweldige knal naar voren door Nienhuis. bal stuiterd een beetje in de midden. Het is ook een duel tussen uh, Park en uh, Bakker. Hieuwje Mark komt daar zo te tevoorschijn. En dan kan de bal worden overgenomen door Schaars. Die speelt hem even terug naar het centrum van zijn verdediging. Reekiek. Alles op de helft van Cambuzen ongeveer. Ja, de omsingeling van PSV is er wel. Maar de opening kan PSV in deze wedstrijd vooralsnog absoluut niet vinden. En het lijkt erop. Het is natuurlijk nog lang. We hebben nog maar 25 minuten gevoetbald. Dat PSV ook de laatste druppeltjes in deze gifbeker moet leegdrinken. Ik heb geen medelijden met Cocu. Maar ik denk het zo langzamerhand dat hij het absoluut niet meer weet. Hij heeft natuurlijk in gegrepen naar die dramatische nederlaag tegen RKC met 2-0. Nu staat er een middenveld van Hilje, Mark, Schaas en Park. Maar her is gepasseerd. Het is niet de eerste keer trouwens dat Maher gepasseerd is. En ik heb even, ik heb even op de bank gekeken. Narsing mocht nog binnen de lijnen komen voor de Ruiz. Maar als je naar die bank kijkt met Maher, met Matas. En als ook Narsing daar nog had gezeten, laat ik even kijken naar de poging van Locadia. Die bal gaat voorlangs. Wordt nog binnengehouden door de Pay. Er wordt die bal nog eens een keer voorgezet. Dan probeert Locadia nog een keer te koppen. Maar er wordt die bal overgenomen door Pereira Pereira de invallen voor de geschorste bijker. PSV blijft in balbezit. Wat wilde ik nog even zeggen van die bank? Daar zit voor meer dan 20 miljoen op de bank bij PSV. Hoe bestaat het? Ja, het bestaat in werkelijkheid. Met Matas, met Maher. En normaal gesproken had Narsing daar ook nog gezeten. Maar Narsingh zei de invallen voor Ruiz. Omdat Ruiz waarschijnlijk het niet aandurfde met zijn bovenbeenbesuren. Foute bal, foute bal. Er wordt even, De bal wordt voorgezet. Nee, die bal die wordt, komt wel in het 16 meter gebied. Maar dan kan het toch weer met enige paniek worden uitverdeden door Cambuur. Ja, het is natuurlijk wel leuk dat je met 1-0 voorstaat, maar het verandert ook meteen het spelbeeld van PSV gaat drukken, drukken en nog eens drukken en gaat Kamburen omsingelen. De ruimtes zijn dan klein, dan moet het komen tot een individuele actie of tot een goede steekpaas, of goede ballen vanaf de zijkanten die Locadia mogelijk kan inkopen. Maar vooralsnog heeft PSV na 27 minuten voetbal nog geen enkele kans gehad in deze wedstrijd. Er wordt ingegooid door Drosten, die bal die wordt even geblokt door Rietzmaier, wordt hij naar Schaars. van Schaars weer naar de verdediging, in dit geval naar de Bruma. En Bruma die wacht even, speelt hem dan wel in de diepte. Maar die bal wordt weer onderschept door El Macrini En zo hebben we 27, 28 minuten gevoetbald. En is het nog 1-0 voor Cambuur. Mauri Stijn, u heeft het ongetwijfeld meegekregen... is niet lange trainer van Ado Den Haag. Vanmorgen kreeg hij te horen dat hij ontslagen zou worden. De nederlaag tegen Heracles gisteravond... heeft hem de bekende dars omgedaan. Stijn re reageerde vanochtend gewoon op zijn ontslag. En bij hem overheeft het toen nog de emotie. Nou, met name de emotie dat ik mijn werk niet af heb kunnen maken. Dat is toch wel, uh, da daar doe je het voor. Daar ben ik ooit uh, in deze club gestapt om er iets moois van te maken. En, uh, nou, het gevoel, het gevoel dat, dat je wordt ontnomen, dat is eigenlijk wel de, de grootste emotie die speelt. En daarmee geef je aan dat je er ook nog steeds geloof in had? Dat je nog steeds strijdbaar was? Ja, dat had ik. Dat heb ik tot aan gisteravond, maar ook tot aan vanmorgen nog gemeld. Dat, uh, omdat ik ook vanuit de groep en de staf geen enkel signaal heb gekregen dat, uh, dat daar geen vertrouwen meer was in mijn, uh, in mijn werkwijze, in mijn omgang met mensen en spelers. En dat is voor mij leidend. Hè. En op het moment dat je daar signalen uit krijgt, dan, uh, dan moet je stoppen. Maar die kreeg ik niet. Dus, dus het, het besluit is puur uit de, vanuit de directie gekomen en, uh, en niet vanuit de andere geledingen binnen de club. En dan zeggen zij, ja, we staan 18e, uh, het spel gisteravond was heel slecht. Er moest wat gebeuren. Heb je, heb je daar dan nog enigszins begrip voor? Nou, uh, dat je 18e staat en dat dat uiteindelijk... Uh, uh, de positie van de trainer uh, op de tocht zet, dat snap ik. En, uh, daar loop ik ook niet voor weg. We hebben ook aangegeven dat we ook te laag staan. Maar ik had nog wel het vertrouwen dat ik deze groep, uh, het maximale uit deze groep kon halen de komende weken. En, uh, ja, het vervelende is dat je, en, en dat heb ik wel de directie medegedeeld dat je 2,5 jaar echt aan het knokken bent om, om hier wat moois van te maken. Elk jaar heb je je beste spelers moeten verkopen. De club is van, uh, van ruim 5 miljoen in de min uh, onder mijn leiding naar een, een plusje gegaan. Nou, dat is volgens mij ook heel wat waard. En dan is het jammer dat je, dat je dan uiteindelijk vroegtijdig moet, uh, het veld moet ruimen. Dus dat um, als je een trainer bent die er een jaar zit en die staat 18e... dan kan ik daar nog wel enigszins begrip voor op te brengen. Maar als zij weten in onder welke omstandigheden ik heb moeten werken hier zo... en hoe we het uh, met z'n allen met een heel klein groepje het maximale eruit hebben gedaan... dan had ik op wat meer krediet gerekend. Ja. Wat ga jij doen nu? Je bent een man van de club. Dit valt nu weg. Dat doet pijn. Uh, eerst dit allemaal een beetje laten bezinken? Ja, tuurlijk. En, uh, want uh, dit, uh, dit doet natuurlijk wat met je als, als mens. En, uh, maar met name mijn voetbalhart doet heel erg pijn. Omdat je gewoon ook vanmorgen afscheid hebt genomen van een groep gasten. Die, uh, die ook aangeslagen waren van het nieuws. Die het die er ook niet mee eens waren. Maar goed, dat, uh, ja, we, kunnen dat, we kunnen dat met z'n allen niet terugdraaien. Dus ik ga eerst uh, rustig uh, dit verwerken. En dan... Uh, ja, ook evalueren en gewoon goed nadenken van... wat heb ik goed gedaan, wat heb ik niet goed gedaan... in de spiegel kijken en dan kom je daar over het algemeen als een betere trainer uit. En zijn er dan clubs, denk jij... dat is een beetje vooruitkijken natuurlijk, is misschien vervelend in deze fase... maar heb jij voldoende naam gemaakt bij Adel Staan er clubs op Maurits Stijn te wachten? Nou, dat weet ik niet, maar ik denk als je... als jongste trainer 2,5 jaar meer dan 100 wedstrijden het volhoudt... bij het maar een hele moeilijke club de club van een negatief van 5 miljoen... elk jaar je beste spelers moet verkopen. Want het elke ik mee begon... daar is alleen Coutinho en, uh, en Swinkels zijn daar nog van over... in die 2,5 jaar tijd. Dan, uh, dan denk ik dat ik hier prima werk heb afgeleverd. Maurice Stijn tegen verslaggever Martin Frissema. Het is kwart over 7 uur. Luister naar NOS Langs de Lijn. Een extra NOS Langs de Lijn die duurt tot 11 uur vanavond... vanwege vier eredivisiewedstrijden. Zometeen gaan we even bellen met Toon Gerbrands. Want in het weekend van 21, 22 maart... wordt er misschien helemaal niet gevoetbald omdat dan de top in Nederland is en daar heel veel politieagenten voor nodig zijn. Er was overleg, hoe dat is afgelopen, hopen we straks om te horen. Je hoort stadiongeluid, dat is bij Henk Kok bij Cambuur PSV. Ja, we hebben een 31 minuten gevoetbald. En de stand is nog steeds 1-0 voor, voor Kambuur. En PSV omsingelt regelmatig Kambuur. En Kambuur kan wat moeilijk onder druk uitkomen. Nu misschien wel. De bal is in de voeten gespeeld van Bakker. Wordt hij naar de buitenkant gespeeld? Naar de rechterverdediger, de droogste. En dan zie je weer de spelers van Kambuur wat diep te kiezen. Gaat hij nu naar Lucoki? Goed gespeeld naar Bakker. En dan moet de verdediger in gaan ingrijpen. De slechte paas van Bakker. Hij had weer op het oog dat hij die bal naar Lucoki wilde spelen. En nu is het Rékiek die hem terugspeelt naar Zoet. Lange bal meteen van Zoet. Die gaat. De eerste richting uh, Locadia. Maar dan kan Locadia die kan er niet bij. En bovendien kan Narsing overgekomen van de rechterkant naar de linkerkant er ook niet bij. En heeft Cambuur de aanval weer overgenomen. Er zijn van die spannende momenten in de wedstrijd. Is het altijd met nee, 1-0? Nu ook. Van Hemmen heeft die bal naar de buitenkant gespeeld. Moet het duel nog worden aangegaan met Brunet? Die komt er als overwinnaar uit dat duel tevoorschijn. Er is een overtreding begaan. En dan zie ik het Feng. Die zie je gebaren dat de vrije schop in het voordeel van Cambuur is. En dan mag Cambuur een vrije schop gaan nemen op een meter of 20-25 vinden van de cornervlag af op, op de helft van PSV. En dan moet PSV oppassen. Dan moeten ze niet zo staan te slapen zoals ze dat na twee minuten al deden. Bij het de huwenskop van Lukoki waar Manu van, van profiteerde. of bruma die had toch gewoon moeten ingrijpen om die bal weg te werken. Maar men greep niet in en toen pakte Manu gewoon zijn kans om die bal achter zoet te prikken. De vrije schop die komt vanaf de linkerkant. Die komt van Lukoki in het 16 meter gebied. wordt verlengd. Wordt Ik denk dat het Elma Kuni is geweest die de bal even heeft verlengd. Maar die bal die gaat gewoon over de, over de doelat. Dat was weer een pogingje van, uh, van Cambuur. En zo is Cambuur in de algemene zin toch wat gevaarlijker geweest in het 16 meter gebied dan uh, PSV. We hebben nu gespeeld 32, 33 minuten. 1-0 voor Cambuur. Doelpunt na 2 minuten voetballen van Manu. your life Cap en liar, liar. Gaan nou, we even kijken bij uh, Henk Kok. Het is toch wel sensationeel uh, 1-0 voor uh, voor Cambuur en dat zo snel al houden ze goed stand. Ja, je gebruikt het woord uh, sensationele, maar ik moet wel zeggen dat Cambuur uh, in zijn thuiswedstrijden zes van de tien thuiswedstrijden heeft gewonnen. En als je wilt weten wat het uitresultaat was van PSV, die hebben zeven van de elf uitwedstrijden verloren. Hebben slechts acht punten behaald tot dusver in uitwedstrijden, dus dat is niet al te veel. Sensationeel, omdat PSV natuurlijk de naam heeft, de naam heeft. Maar Cambuur is thuis altijd buitengewoon sterk. Het jaagt op de bal. En als je Cambuur de gelegenheid geeft om in de duels te gaan, en dat geeft PSV, PSV geeft... Heeft de gelegenheid om in de duels te gaan. Dan heb je een hele kwaai aan Kambuur. Het zit PSV trouwens absoluut niet mee. Het staat niet alleen met 1-0 achter. Even die vrije schop afwachten. Die wordt weggestompt door uh, Nina. Hij zit erin. Hij zit erin. En wie heeft die bal er binnen getikt? Dan moet het uh, Rekiek zijn geweest. Of is het... Uh, of is het uh, nee, Bruma is het geweest. Ik dacht even, hij gaat gewoon naast in het zijnet. Maar dan komt de bal in het doelgebied. En dan is het Bruma geweest die die bal uiteindelijk binnen heeft gewerkt achter Nienhuis. De verdediging zag er absoluut niet goed uit van Cambuur in deze situatie. En zo komt na deze vrije schop die in het 16 meter gebied komt. Ik denk dat een Cambuur speler en de doelman Nienhuis elkaar in de weg lopen. En dat zou Leeuwin wel eens geweest kunnen zijn. Leeuwin. Die loopt Nienhuis in de weg en dan kan Bruma daarvan profiteren. En van dichtbij in het 5 meter gebied is die bal achter Nienhuis gedoiponeerd. En zo staat het hier in Leeuwarden dus 1 tegen 1. Ik wilde zojuist ook vertellen dat met die 1-0 achterstand, nu inmiddels uh, tussen 1-1 geworden, dat Rekiek ook nog een gele kaart heeft gekregen bij PSV. Hij ging in duel uh, met, uh, met Hemmen en hij sprong op de schouder van Hemmen. Hij had absoluut niet de intentie om de bal te spelen. Toen kreeg hij een gele kaart en dat betekent voor PSV en dat betekent voor Rekiek dat hij bij de wedstrijd de eerste volgende wedstrijd van PSV tegen Twente er niet bij zal zijn. 38 minuten hebben we gevoetbald. Ik ga kijken naar een vrije schop van, uh, van Kambuur. Een meter of 10, 15. Over de middenlijn. Die paal komt de laag in het 16 meter. Hier komt hij niet eens van die wordt voor die 16 meter lijn. Wordt hij weggekopt door Schaas. Kan PSV de bal overnemen. Dat gebeurt ook. De paai. Nu in de middencirkel. En dat gebaat Scheidssector de Misschien was er wel een overtreding begaan. Hij heeft het gezien. Maar de gebaat onmiddellijk van doorspelen. Willems dan aan de linkerkant wordt op de huid gezeten door een tweetal Kambuur-spelers. Door Bakker en door Lukoki. Maar Willems kan die bal dan toch terug nog terugspelen op Rikik. en een Riquiek de bal in de voeten van de Pai. De Pai, diepe paas. Die paas komt niet aan bij Narsing. van de kan teruggespeeld worden door Pereira op zijn doelman Nienhuis. We gaan naar de 40e minuut. Het is spannend in Leeuwen. Het is absoluut niet goed. Maar het is wel buitengewoon spannend. En dan is, maakt het ook gewoon aantrekkelijk om naar te kijken als zo'n wedstrijd met die gelijke stand en die lange tijd die 1-0 voorsprong van Cambuur en nu 1-1 op het scorebord. Ja, dat maakt zo'n wedstrijd spannend omdat Cambuur nog een kleintje is. Cambuur is gepromoveerd en PSV heeft nog altijd een grote naam. Maar kan die Rotterdam absoluut niet meer waarmaken. 1-1 in Leeuwarden. Goed, ik zei al, we gaan even contact zoeken met uh, Toon Gerbrands. Uh, dag Toon, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, um, uh, we weten natuurlijk allemaal van jouw functie bij, uh, bij AZ. Uh, u was regelmatig in het nieuws te vinden... naar aanleiding van het feit uh, dat uh, in het weekend van 22 en 23 maart... de Eredivisie waarschijnlijk stilgelegd gaat worden... vanwege de nucleaire top. Um, nou is er vanmiddag extra overleg geweest... om toch nog even te kijken of er ergens een gaatje gevonden kan worden... dat er misschien toch nog gevoetbald kan worden. Wat is de, uitleg, uh, wat is de uitkomst van het overleg? Geen idee. Oh. Ik, ik hoor het nieuws, dus ik... Uh... Ja, de, de, de communicatie met de burgemeester en de overheid is al niet zo geweldig. Maar als er meer overleg is geweest, dan horen jullie nog eens het nieuws. Ja, kijk aan. Je wist, je, je wist wel dat er een overleg was, neem ik aan. Of is je dat ook niet? Nee, dat wist ik ook niet. Nee. Ja, dat is communicatief niet echt sterk, uh, om het even zo te zeggen. Nee, dat, dat, is, dat is het al vanaf gisteren. Want we hebben inderdaad iedereen een beetje meegekregen wat er gaande was. Dat ze die rond eruit hadden gooien vanwege de nucleaire top. En, uh, nou, kijk, onze frustratie zit een beetje in het feit dat we anderhalf jaar hiermee bezig zijn. Dat we hebben al drie keer hebben vastgesteld dat het goed was om deze ronde te spelen. Eh, ja, het schema is aangepast. De KNB heeft al zijn werk gedaan. De HV heeft al zijn werk gedaan. En gisteren werden we in één keer verrast met het bericht van dat het schijnlijk die ronde eruit ging. Omdat er een soort collectiviteitsbesluit was genomen. Ja. En dat, heeft, ja, dat is gewoon vervelend. Want, uh, voor een club is AZ bijvoorbeeld helemaal. Omdat we nog in de kunnen spelen. We moeten nog voor de beker tegen elkaar spelen. En we zitten nog in de competitie. Dus ja, en een goede datum te vinden is al bijna mogelijk. Dus het wordt een chaotisch schema. Maar ja, het is ook eigenlijk te gek voor woorden, want wij, wij spelen tegen Peksvolle. Nou, dat is geen risicowedstrijd. Dus ja, er is alles gaande. En uh, om aan te laten geven hoe dat op, op dit moment gaat, allemaal. Uh, de burgemeester van Alkmaar heb ik niet meer gesproken. Uh, ik heb twee pogingen gewaagd om in contact met hem te komen, niet. En uh, vandaag kregen we nog eens een keer van de KVB te horen dat de burgemeester had besloten om de bekerwedstrijd donderdagavond te zetten. Wij dachten dat het woensdag zou zijn tegen Ajax. Dat is donderdag, wisten niks van. En voor ons de wedstrijd ook nog een keer verschoven. Waar we ook niks vanaf wisten. Ja. Dus ik weet allemaal niet wat er, wat er allemaal gaande is. Vroeger was communicatie nog een basisvoorwaarde om met elkaar verder te komen. Maar ik heb ook geen contact maar ik, ik weet echt niet meer wat er gaande is. Dus ik, Terwijl je toch. Je hebt toch regelmatig overleg met de burgemeester van, van Alkmaar? Ja, dat is. En ik zat in, in het reguliere overleg is dat ook ja. nooit ter sprake gekomen? Ik nooit, nooit spraak gekomen. En ik werd vandaag door Heinrich Welling van de KNVB gebeld. Die kan ook niet veel aan doen. Dus ja, de burgemeester toegezegd dat het donderavond was. Terwijl we eigenlijk woensdag zouden spelen. Althans, dat was ons doorgegeven. En uh, ja, er was een overleg geweest met Cambuur. En uh, ja, ik, we gingen op geen gegeven moment naar huis. En toen kwam we even de me mededeling van de KNVB dat de datum was vastgesteld. Ja, ik, ik weet het ook allemaal niet zo goed meer. En uh, je hoort en dat verhaal wat ik nu vertel. Ja, uh, je zou dus denken van een burgemeester van een stad met, uh, waar we gevoetbald wordt je houdt even met de directie contact. Als hij in een lastige situatie zit, dan kan ik dat begrijpen. Dan overleg je even. En dan zeg je, nou we zitten in een soort collectiviteitsprobleem. Maar goed, dan moet je even uitleggen dat de wedstrijd als AZ, als je iets plaatst... Ja, dan kom je dus niet meer, kan niet meer geplaatst. Dan zijn in een ronde verder kunnen we in de Europa Cup. Want dan, dan blijft het schema niks voor over. Trouwens, eigenlijk precies hetzelfde. En uh, ja, dit is allemaal ja, vreemd. Ja, dat er problemen, dat, dat, dat, dat problemen ontstaan, dat, dat snap ik. Dat de communicatie niet goed was, snap ik ook. Maar snap jij de andere kant ook? Er zijn gewoon nee. niet voldoende politieagenten uh, beschikbaar... Om, uh, om de veiligheid te garanderen. Nee, dat, dat is allemaal niet waar. En uh, het is zo dat uh, wij, hebben in, uh, wij spelen een wedstrijd in Alkmaar tegen Peksvolle. Alles was al geregeld. Doorgesproken met, met de openbaar ministerie, met de minister... met de uh, uh, politie, met iedereen was akkoord. En volgens mij is de minister van Veiligheid ook verrast hierdoor. Want die heeft voor aanstaande vrijdag in overleg gepland. Gisteren was het burgemeester overleg. maar heeft helemaal geen probleem met politie. We hebben we lang toegezegd. Dat geldt overigens voor alle wedstrijden. Want we zijn anderhalf jaar bezig met deze ronde. Anderhalf jaar zijn we aan het kijken of we het kunnen oplossen met elkaar. Er is ja gezegd door alle partijen. En sinds gisteren is het in één keer veranderd. En daar is de frustratie ook een beetje over. Kijk, als Nader gezegd die ronde gaat eruit, we willen niet meer een top. Nou, dan weten we dat. Dan gaat hij eruit en dan is het klaar geweest. Maar het is, het is in januari nog gecheckt. Het is in, in uh, augustus nog gecheckt. anderhalf jaar geleden gecheckt. Alles is klaar. Ja. Dus wij best, Niemand snapt dit van een betaald voetbal. Ja. Dus er is onderweg ergens iets fout gegaan. Maar wat er precies fout is gegaan, dat uh, moet nog even boven tafel komen. Nou, uh, het, het, is, het is ontstaan tijdens het burgemeestersoverleg gisteren. Waar uh, twee gemeenten, waar wat waren... en ze elkaar eens aangekeken hebben. En wat ik van begrepen heb, een soort collectiviteitsbeslissing hebben genomen. Ja. Zonder het te, te, impact te overzien. Want... Ja, je had kun je zeggen. Luister gewoon naar AX en AZ even in de gaten. Want die, die kan je bijna niet beplaatsen in het hele schema. Het wordt een chaos. Maar dan is, ja, dan is de beslissing al genomen. Dan krijgen we prestige waarschijnlijk nog een keer. Ja, En het raar is dan denk ik: Nou, dan ga ik contact zoeken met, met iemand. Maar totaal, ja, ik weet niet wat er gaan, is. Dus, maar zal ik alles overleggen. En uh, ik weet het allemaal niet meer. Nee. Goed. Uh, we kunnen niet meer doen dan, dan afwachten. Uh, zeker uh, jullie uh, van de kant van uh, de KVB en het voetbal. Uh, ja, ja, ik weten dat... dat er vrijdag een overleg komt. En dat, dat daar uh, de minister heeft gevraagd aan, uh, aan de burgemeester... om toch nog maar een keer te kijken of dit wel zo'n uh, slimme beslissing was. En ja. dat we toch niet even wat dingen kunnen plannen. Ja. Dan moeten we vrijdag afwachten. Dankjewel, uh, Toon Gerbans. Ja van AZ over het feit dat er vanwege de nucleaire top... in het weekend van 21, 22 en 23 maart geen eredivisie voetbal is. Henk Kok en dan toch die 1-1. Kan die uit de lucht vallen, Henk? Ja, ik had eerder al gezegd dat PSV uh, meer druk zet op de verdediging van Kambuur. De omsingeling, het beleg van PSV. En uh, dat uh, Kambuur in onvoldoende mate onder die druk uh, vandaan kon komen. Maar als je nou dat ja, Doepen nog even uh, bekijkt... dan ging daar een vrije schop van uh, schaars aan vooraf. En die bal die komt dan in de vijf meter. En Nienhuis kwam uit zijn goal. En ik weet niet of hij geroepen heeft, maar in elk geval Nienhuis mist die bal. Hij werd ook gehinderd door Leeuwin, zijn eigen uh, centrale verdediger. Maar als die keeper komt, dan moet hij schreeuwen zo hard schreeuwen dat ik het in elk geval kan horen. En dan moet Leeuwen gewoon bukken. En dan had Nienhuis gewoon die bal gepakt. En nu kon Bruma gewoon inkoppen. Ik heb nog een geweldige kansloos gezien voor PSV. Weer een paas van schaars op Narsing. Die bal die werd niet goed ingeschoten. Had gewoon een doelpunt moeten zijn. En nu gaf Narsing Nienhuis de gelegenheid om die bal buiten de palen te stompen. Overtredingje nog even. Maar ik hoor drie keer een fluitsignaaltje. En dat betekent dat Fink voor rust heeft gefloten. Dat zie ik wel althans. Hij loopt even bij die plaats van overtreding weg. Het was een overtreding op Park. En dan gaat uh, ook nog even inderdaad even Elma Crini in gesprek uh, met, uh, met Fink. Krijg je nog een gele kaart of krijg je geen gele kaart? Ik denk het eerlijk gezegd uh, van niet. We gaan rusten met 1-1. Het is geen geweldige wedstrijd, absoluut niet van PSV. Maar PSV moet deze wedstrijd uh, gewoon winnen. Het moet, moet gewoon winnen. Het kan bijna niet anders. Maar uh, in elk geval staat er nu 1 tegen 1 in Leeuwarden tussen Kambuur en PSV. Met een vroege openingsdoeper voor de verliezen door een doeper van Manu. Toen sliep de verdediging van PSV nog. En na een spelhervatting en bij een spelhervatting die moet de verdediging van Cambuur veel beter oppassen. Misverstand was de aanleiding dat Bruma de gelijkmaak kon inkopen. Eén goede kans nog voor Narsing. Maar PSV, absoluut geen gepolijst voetbal. Geen goede combinaties. Geven Cambuur te veel de gelegenheid om in duel te gaan. Ja, en dan houdt Cambuur zich mogelijkerwijs staande. Verkeersinformatie, René Passet, goedenavond. Rijkswaterstaat denkt nog een half uurtje nodig te hebben met het, bij het opruimen van de mest in, het, in de container op de A10. En dat levert nu file op richting het noorden, 4 kilometer. En daardoor ook nog wat drukte op de Westrandweg, de A5 naar het noorden, 2 kilometer. Twee rijstroken zijn nog steeds dicht in de container Op de A10, de alternatieve route, is een ongeluk gebeurd, dus dat helpt ook niet mee. Tussen Amsterdam Slotenvaart en de Rij staat 3 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. See of both worlds. We zitten in de rust van Kalmbuur PSV, ruststand 1-1. Zometeen een kwart voor acht, Goa Eagles, Eckershee Waalwijk en Nek Nak. En een kwart voor negen, ook een mooi affiche, Herenveen tegen FC Twente. Maar eerst, deze week, vooruitlopend op de spelen in Sochi, blikken we dagelijks terug op opmerkelijke momenten uit de geschiedenis van de Olympische Winterspelen. Vandaag deel 3 van de serie, gemaakt door Edwin Cornelissen. Eddie the Eagle. Hij staat bekend als een piloot. Het is cranberry. Oh, het Mars gaat mee. Op de weer rust in de kunstrijnwereld door een unieke beslissing. Olympische incidenten. Oh, oh, oh, oh, oh, wat een drama. Dit keer de spelen van... 1988, Calgary, de sport, de skispringen. Het verhaal van kultheld Eddie the Eagle, verteld door ten Appel. De meeste aandacht in Calgary gaat niet uit naar Catharina Witt... of piramid Soerbregen of prins Albert van Monaco, de bobslayer... maar naar een Engelsman, Eddie Edwards, bijgenaamd Eddie the Eagle. Voor mij een totaal onbekende skispringer. Hij stond op mijn lijstje, maar ik had geen idee wie hij was. Dit is hem dan. Zijn bijnaam heeft hij te danken aan zijn stijl... die levensgevaarlijk mag worden genoemd. Ja, ik had wel wat in een Engelse krant en een, een, een heel klein artikeltje over hem gelezen. He, een, een wat kleine, gedrongen man met een, een, een bril op. Een portie bril op heeft hij ook. Ja. Ja. Oh, met iets van min 20, een soort champotglazen. glazen. Maar voor mij een totaal onbekende. En ik was heel nieuwsgierig naar wat hij kon en vooral naar wat hij niet kon. Gaan we naar kijken net als naar de ski springers die dan eindelijk de schans op konden van 90 meter hoogte... omdat de storm in Calgary was gaan liggen. Ik ben een beetje nervus this jump wind. wind Het is natuurlijk al een waagstuk op zich dat skispringen. springen. Dat naar boven klauteren, Dan op, uh, op die balk gaan zitten. Uh, uit dat luik op die balk gaan zitten. En de, en de echte erkende toppers, ja, dat is ABC, die doen dat gewoon soepel, lenig. Wel de druk voor Edward natuurlijk enorm groot is. Maar deze man, Eddie the Eagle, die, de, daar zag je de twijfel al. En je zag hem al naar beneden kijken. Je zag hem stoethaspelig, houterig zag je hem op die balk gaan zitten. Hij staat bekend als een Ja, En toen ging hij naar beneden en hij had al niet die houding. Kijk, een echte skispringer zak diep door zijn knieën. Hè, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn kont tegen zijn dijbeen achter En, en, en, en daar gaat hij. Maar daar, daar, daar stond net, net een, een soort strijkplank. En daar komt hij, Eddie the Eagle Edwards, op de hoge schans... Dus ik zat al zoiets van, en dat is denk ik in mijn commentaar ook wel te horen. Komt die man, komt die veilig naar beneden? Hè? Landt hij veilig? Maar hij komt heel beneden. Nou, dat ging allemaal wel. Hij is behouden geland. Maar het leek natuurlijk nergens op. Hij is heel blij met zijn sprong. Precies van 60 meter of zo, geloof ik, hè? 71 meter. Dat is helemaal niks, terwijl je normaal over de 100 meter moet springen. Op de grote schans, bij de kleine schans is het wat korter. Normaal gesproken zit hij altijd achter in het veld. Bij niemand juicht het publiek zo hard als bij deze springen die voortdurend op de laatste plaats eindigt. Ja, toen brak er een soort orkaan los natuurlijk. Ja, maar kijk, het, het, het wordt een persoon zo man. En dat merkwaardige uiterlijk, dat, dat, dat, dat, dat a-sportieve wat in hem zat. zijn typische Britse humor die hij wel had ook. Iedereen ging zitten handen wrijven. Nou, die maakte een smak van heb ik jou daar. En dat gebeurde dus niet. En, en ja goed, en dan, dan krijgt de anti-held wordt ineens een held. En dan een aardig item. Daar kijken veel kranten naar. Waarom doen we met z'n allen zo gek om deze man? Dat is wel weer zo. En dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje raar dat dan zo'n aansporter, uh, a-sportieve sporter bedoel ik eigenlijk te zeggen, dat die dan zoveel applaus krijgt. Ja, eigenlijk, ik, ik had zoiets van dit hoort niet. Nogmaals, ik vind het een beetje waanzin dat iemand op zo'n voetstuk wordt geplaatst. Wat ik vind in topsport moet je presteren. Dat kwam misschien ook al wel doordat hij natuurlijk van tevoren... heel veel publiciteit had gekregen. Eddie Edwards, die Engelsman, die niets voorstelt sportief... maar ieder televisiestation ter wereld haalt. Eigenlijk vond ik het een belediging voor de sport. Dan kan je iedereen wel mee laten doen. Kijk naar de winnaars en niet naar die excentrieke figuren achterin. Maar ja, goed, uh, het mocht toen... Maar na die spelen, na zijn optreden, heeft het IOC de regels aangescherpt. En uh, Eddie de Eagles, die kunnen nu niet meer meedoen, nee. Eddie de Eagle Edwards' performance on the ski jump at the Calgary Winter Olympics in Canada... took brave failure to new heights. Eddie de Eagle Edwards, France 2-Britannia. Wie wordt de meest beroemde sporter van de Olympische Winterspelen? Eddie Edwards? Eddie the Eagle hij geniet met volle teugen van zijn succes. Hij is een cultfiguur geworden. Hij heeft er enorm van geprofiteerd. Edwards wordt ook elke dag van de ene bijeenkomst naar de andere gesneden. Overal wachten hem de journalisten en de camera's op. En ook vrouwelijke fans die hem willen aanraken of zelfs kussen. And speaking of guys who've made some money, how about Eddie the Eagle Edwards? The awful Olympic ski jumper from England who somehow turned his lack of ability into a big bank account. En volgens mij profiteert hij er nog steeds van. Het succes is hem nu zo naar het hoofd gestegen dat Edwards heeft aangekondigd binnenkort met een auto van een springschans naar beneden te willen. Vreselijk. Ik heb op YouTube wat dingen afgeluisterd. Uh, niet alleen zijn ski springen wat verschrikkelijk, maar ook zijn muziek is verschrikkelijk. In ieder geval, dat heeft hij heel erg goed gedaan. Is verder een sympathieke kerel, maar sportief gezien eh, nee, hoort hij niet op spelen thuis. In de nachtclub moet hij uiteindelijk het podium op, waar hij allerlei soorten hulde in ontvangst neemt. Uiteraard voor veel geld, want er is die tuk op. Ja, achterleger Koos Porsche, bestaat over Eddie de Eagle in de bijdrage van Edwin Cornelis. En we gaan voor de eerste uh, schakelen met uh, David, GoAd Eagles, niet mee, goedenavond. Dag Robert, ja, over kulthelden het... gesproken, Raymond Kolder. Ja, Raymond Kolder, die uh, zien we vanavond weer in actie. Maar ik heb zitten kijken, 19 oktober zijn laatste treffer, even aansluiten op die andere kultheld natuurlijk, waar jullie het net over hadden. Eddie ja. ja, de Eagle. Maar ja, euh, zo heb je ze op alle niveaus. Dus. Ja. Maar ga gerust verder. Ja, dat, wat ik wou zeggen. Met op doel natuurlijk keeper Andersen voor het eerst. De enige op het veld die kan zeggen dat hij tegen Ronaldo en Bill heeft gespeeld. Maar dat hij er wel gelijk vijf om zijn oren kreeg een paar weken geleden met die Sevilla. Ja, als je dan heel cynisch bent dan zeg je zou er een verband zijn. <laughs> Want uh, zo enthousiast zullen ze na die 0-5 in Sevilla niet meer geweest zijn. Dat waren ze al niet op de bank terechtgekomen. Uh, toch de doelman van Denemarken. Ik heb daar vanmiddag nog een tijdje aan gewijd op internet om eens uit te zoeken... Of hij nou echt uh, de laatste wedstrijden heeft gespeeld bij het Denen. Dat heeft hij ook die laatste wedstrijd tegen Italië. Die gewonnen moest worden om uh, toch nog uh, misschien met Denemarken naar het WK te gaan. Hij stond er gewoon in. Speelde alle wedstrijden. Hij dus ook tegen mee... Nederland gespeeld uh, als ik me goed herinner. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk alweer wat langer geleden. Hè. Dan heb je het alweer bijna over twee jaar terug. Uh, maar uh, sindsdien is hij er eigenlijk ook altijd bij. Dus het is zeer opmerkelijk dat uh, de keeper van Denemarken hier, uh, hier speelt. En, uh, ja, er was al een akkoord eerder in de week. Ik hoorde jou volgens mij met Fouke Boy van de week... nog even aan de telefoon al. Toen er nog sprake was van, uh, van Sergio Pat. Die kwam uiteindelijk niet uit België bij Gent vandaan. Maar wel deze Stefan Andersson. Je zou denken als je uit de Primera Division komt... als je hebt gespeeld in de Liga... als je hebt gespeeld in de Premier League... dan is het er ergens, en met alle uh, goede woorden voor Go the Eagles... Dan is er ergens vast een club op een net een, iets hoger niveau. Nou ja, ze hebben hem hier binnengehaald. Uh, wordt wat schimmig gedaan over hoe dat precies is gegaan. Misschien horen we daar na afloop wel wat meer over. Er schijnt een lijntje te lopen, begreep ik wel, met Johan Hansma. Oud-directeur van Heerenveen. Die tegenwoordig in voetbalzaken zit. Net als Peter R. Vries zeggen we nog maar. En uh, dat schijnt, uh, ja, uh, daar schijnt een connectie te zijn. Eén uh, probleem dat is de uh, ziekte van houtkoop. Daarom speelt de Godé en PSV verloren van de week van RKC. En RKC, ze staan klaar... voor de aftrap, de twee ploegen. Doet het met dezelfde... mensen dus ook met die grote sterke... de Snow, die er twee maakt. De nummers 13 en 14 van de Eredivisie. Zometeen hier in Deventer, Eagles RKC. Gaan we even naar Nijmegen, waar... Uh, zometeen Nek Nak wordt gespeeld, Frank Willaert. Ook goedenavond. Ik uh, had Nek Nak... nog niet voor de eerste keer uitgesproken, of ik had al... sms'jes op mijn telefoon, dat het <laughs> toch echt NEC is. Dat weet ik natuurlijk ook wel. Maar één keer per jaar mag het natuurlijk wel... lijkt mij zo, toch? Ja, dat vinden zij. Maar dat vinden, uh, of dat vinden wij... Maar dat Vinden zij hier in Nijmegen absoluut niet hoor. Ook bij uh, NEC nak moet je gewoon NEC NAC zeggen. Okay. En eigenlijk uh, hoor je dan... NEC en, en AC te zeggen. Maar ja, als we dat allemaal uh, achter elkaar gaan uitspreken... dan kunnen we geen bal meer volgen. Dus we houden het gewoon lekker kort wat ons betreft. De nek-nak bekt ook gewoon lekker. Dan moeten ze dan maar een keertje. En dan kunnen ze ook wel tegen in Nijmegen. Bij de kleine klassieker kunnen ze hem eigenlijk wel hebben. Het is de enige keer dat ze het uh, best door de vingers willen zien. En het belangrijkste is trouwens dat uh, Goudelje... zijn elftal vandaag in Nijmegen... is een keertje niet gewijzigd heeft. Hij heeft gewoon de elf laten staan... die uh, afgelopen weekend tegen Heracles hebben gespeeld. En gewonnen. En... Bij NEC moest er wel gewisseld worden, want Conboy is uh, geschorst. Hij uh, mocht dus niet spelen. Op zijn plek speelt Leiva Cabessi. Mulder zit uh, privé niet zo lekker in zijn vel. Moet uh, plaatsnemen op de banken voor hem in de plaats uh, Navarone voor. Die afgelopen weekend nog uh, met redelijk succes inviel. En dat is redelijk, is trouwens relatief. Want NEC was uh, afgelopen weekend tegen go Eagles zo verschrikkelijk slecht... dat je eigenlijk van een redelijk goed voetbal van één persoon bij NEC niet mag spreken... Daarvoor was die wedstrijd uh, in zijn algemeenheid gewoon uh, niet goed genoeg. De aftrap inmiddels genomen. En uh, een vrije trap gegeven door scheidsrechter Ed Jansen in de achterste linie bij Nak. En daar laten ze het dan over die vrije trap. Aan uh, de doelman, Ten Rouwelaar. Die uh, zijn 193ste wedstrijd op rij speelt voor uh, Nak. En uh, hij gaat die vrije trap nemen. De lange bal naar voren toe. Naar richting Poupon. Die verliest het kopduel van Heidt. De centrale verdediger van. Uh, NEC, daar hadden ze bijvoorbeeld ook een Deen kunnen neerzetten. Lasse Nielsen, die zit nog op de bank. Notabene de aanvoerder geweest van de nummer 2 van uh, Denemarken, van Aalborg. Hij zat de afgelopen weekend ook al op de bank. En vandaag moet hij nog steeds toekijken. Terwijl juist uh, de verdedigingslinie van de NEC niet zo heel sterk is. Uiteindelijk levert die vrije trap van Ter Raoula, De eerste hoekschop van de wedstrijd op. En die gaat uh, genomen worden door uh, Nak vanaf de rechterkant. Dus alles wat groot en lang is. Van de weg bijvoorbeeld. Die uh, linksbek mee naar voren. Laiba is degene die de bal wegwerkt. En dan kan NEC van de goal afkomen. Via Navarone voor. Die is zo slim om die bal via zijn tegenstander over de zijlijn te schieten. Die tegenstander is Hadou hier. En zo kan NEC een aanval gaan opbouwen. Dat doen ze vanuit de ingooi vanaf de linkerkant die Leibaker Bessie gaat nemen. In de openingsminuten van deze wedstrijd eh, laten de kansen dus nog even op zich wachten. Maar de spanning zit in ieder geval bij Cambuur-PSV. Cambuur vroeg op voorsprong. PSV kort voor rust terug. Wat doen ze in de tweede helft? Henk? Nou, ze zijn in de tweede helft niet goed begonnen. Er de, de, was niet afgetrapt of Bruma. Die geeft die bal een geweldige peer. Maar die bal die gaat dan ook meters over de zijlijn. En zojuist heb ik een foutieve paas van schaars gezien. Daar had Blukoopje van moeten profiteren. Maar die koos de verkeerde kant om langs uh, Rekiek te gaan. En toen kon Rekiek, de laatste man, die kon die situatie nog net herstellen. En zo heb ik al uh, veel foutieve paasjes gezien aan het begin van deze tweede helft. En die tweede helft is nog maar twee minuten oud. De stand in Leeuwarden heb je nog niet gezegd. Die stand is gelijk. Eén tegen één. En PSV vecht vooral tegen zichzelf. Het draagt natuurlijk de last mee van al die slechte wedstrijden... die ze rij op rij en keer op keer hebben gespeeld. Denk alleen maar even aan die uitbarmelijke wedstrijd tegen RKC. En hier is het kwalitatief niet zoveel beter. De stand is in elk geval gelijk 1 tegen 1. Maar tegen Cambu, Ja, Cambuur moet je toch voortdurend onder druk kunnen zetten. En je moet toch veel meer kansen kunnen uitspelen. Maar ik heb eerlijk gezegd niet het idee... wat voor idee PSV in het spel wil leggen. Ik ga gaan kijken naar Pereira. Pereira drijft die bal op. Die geeft hem af naar Koki En die Koki dan tegenover zijn directe tegenstander Brunet. Kan hij die bal nog voorzetten. Hij gaat het 16 meter gebied binnen. Gaat hij schieten en gaat schieten. Maar dat doet hij buitengewoon slecht. Buitengewoon slecht. Die bal is veel te hoog. Gaat verre voorlangs. Nou die bal die krijgt hij volledig verkeerd op zijn schoen. En zo hebben we drie minuten gespeeld in die tweede helft. En is de stand gelijk 1-1. de RKC, Ragnar is ruim 4 minuten oud. go het heeft wat meer de bal. Het is nog 0-0. De goede actie van Turut in het strafschopgebied. En van een meter of 5-6 afstand wat links voor het doel plaatst hij de bal langs de goal van Jan Seda, de RKC-keeper. Bal loopt over de achterlijn. Daar was ook Antonia nog op die rechtervleugel te vinden. Maar het hield een beetje het midden. Die bal van links van de Eagles tussen een schot en een voorzet. En dan is het meestal niet geweldig wat je ziet. En dus hobbelt de bal eigenlijk voorbij het doel. Na 4,5 minuut voetballen van RKC Waalwijk. Dat de keeperstrap mag gaan nemen met Seda in een gifgroen nu overigens spelend. Net zoals zijn collega Stefan Andersson, dus de Deen aan de andere kant van het veld op goal bij de Eagles. Is nog niet getest in zijn eerste kleine vijf minuten spelen in Deventer. Duits met het balbezitter, hoogte van de middenlijn. Kastelen gaat lopen in de as van het veld, ziet Joachim rechterkant strafschopgebied. De Luxemburgers schiet aan tegen de benen van Job van der Linde, een van de twee centrumverdedigers van de Go Eagles, Die dan vervolgens via de linkerkant snel willen uitbreken met Godé. Hij is dus de vervanger van de zieke Houtkoop. Die overigens gisteren richting deze wedstrijd nog zei dat hij graag richting Engeland wilde. De Premier League. Je moet het maar durven zeggen als linksbuiten van de Go Eagles, Maar hij is vandaag dus afwezig. En van der Linde krijgt denk ik opnieuw de bal. Nee het wordt vriend die de vrije trap gaat nemen spelend als linker verdediger. Maar wat meer naar binnen gebracht richting Van der Linden. Meter of tien voor de middenlijn. Een beetje links op het veld. En het staat stil bij de Eagles. Dus eigenlijk kan de bal niet naar voren toe. Nou, uiteindelijk is er wat steun. En kan de bal komen richting uh, Thuruc. Voorzet is niet goed. Problemen zat. En dan wordt er nog ingelopen door Godé meter of tien voor de goal. Maar hij raakt de bal niet te vol. En schiet hem dan hoog over de goal heen van, van Seda. Maar het zijn toch twee momenten van de goal. Het Eagles zo in de eerste zes minuten. Die aangeven dat de ploeg van Foukeboy meer de bal heeft dan RKC. Dat veertiende is en nog een keer Eagles Eagles dertiende. Het verschil op de ranglijst het is twee punten in Deventers voordeel. 0-0. Kijken of het net zo boeiend is bij NEC tegen NAC Breda. Frank Wilaard. Vijf minuten onderweg. Het is nog 0-0. En NEC met het meeste balbezit in die eerste paar minuten van deze wedstrijd. een ingooi. Vijf meter van de achterlijn aan de linkerkant. Genomen door Leijwa Cabessi. Die wacht eigenlijk op iemand die zin heeft om die bal te krijgen. Die in ieder geval zijn best doet om uh, vrij te lopen. Dat uh, lukt uiteindelijk. Volgens mij is dat hemlijn die is uh, overgestoken. Naar die kant moet dan een voorzet geven. Richting de penalty stip. Daar gaat iemand neer. Nee, zegt Ed Jans als het gaat om een penalty. Higden is degene die daar neergaat. En vervolgens met zijn armen wijd. In duel met Buis was het volgens mij. Dat is degene... Die daar vlakbij staat. En Ed Jansen, die lijkt daar haast te zeggen. Het is Higden eigenlijk meer die buis ondersteboven trekt dan andersom. En dus heeft Ed Jansen het grootste gelijk van de wereld. dat hij daar geen penalty voor geeft. En hij geeft aan dat, het, ja, dat hij inderdaad een naar beneden trekkende beweging zag. Maar dan van de Engelsman en niet van de verdediger van NAC. Intussen heeft NEC de bal achterin weer veroverd. Bal breed van Heids naar Van Eijden. Die gaat dan de middellijn oversteken. Poupon is degene die achtervolgt. Matic, eh, nee. Hadouir of Matic. Matic is het uiteindelijk die daar tussen zit. Maar die raakt de bal zo ongelukkig dat Johnson uh, kan uh, oprapen. Net buiten zijn eigen strafsoepgebied. De doelman van NEC die even kijkt en zoekt waar hij uh, de bal dan vervolgens kwijt kan. Natuurlijk moet je dan ongeveer denken aan Higden. Die gaat het duel aan met Gillissen. Gillissen gaat ondersteboven. Higden kopt de bal naar de zijkant. Maar daar wordt hij uh, uiteindelijk opgeraapt door Nak. Via Seuntjes die daar naartoe is uitgeweken naar die kant. En uh, Matits, nee Hadoui hier is degene die nu uh, doorvoetbalt vanuit het midden. En dan zit uiteindelijk Stefanik ertussen. Moet Jonssen doorvoetballen. En uh, moet hij een beetje haast maken in de richting uh, van de middenlijn met die bal. Hikten krijgt dan een man in zijn nek. Deze keer krijgt hij dus de vrije trap mee. En uh, gaat Ed Jansen even kijken wat er precies aan de hand is met Poepon. Want die lag nog op het veld. Enigszins uh, geblesseerd. Maar uh, die staat inmiddels alweer. En daar lijkt dus niets aan de hand. En kan NEC uiteindelijk de vrije trap gewoon gaan nemen. Dik zeven minuten zijn we onderweg in Nijmegen. NEC-NAC is 0-0. Ja, ze zijn al wat langer onderweg in Leeuwarden bij Cambu PSV. Henk Kok. We hebben inderdaad 52 minuten gevoetbald. Dat was even een kansje voor PSV. Maar die bal die komt in de handen van Zoet. Maar wat heb ik zojuist een droomkans gezien voor de Lukoki. Hij kreeg een schitterende paas van Rietsmaier. Vanaf een meter of vijf, zes over de middenlijn. Stoven we een paas door Zo'n prachtige steekbal van Rietzmaier. Lukoki liep brunet eruit. Hij kwam alleen eigenlijk voor de doelman Zoet af. Had die bal breed moeten leggen. Kon hem ook breed leggen op Manu. Maar dat deed hij niet. En is gewoon voorlangs. Nu Rietsmeijer in 6 meter gebied. En die bal die wordt maar net weggewerkt uit het strafschopgebied van PSV. Wordt die bal overgenomen door Pereira. Die bal die kan nog eens een keer voorgezet worden. Pereira voor zijn rechterbeen. Komt de voorzet kan er gekopt worden. Ja dat kan wel gekopt worden. Maar door de PSV verdediging. En dan kan er uitverdedigd worden. En gebaat, Veen gewoon doorspelen. Wordt er uitverdedigd door uh, Willems. En uh, dan gaat die bal over de zijlijn. En is even de rust weer een klein beetje teruggekeerd. Maar wat was het Kambuurpubliek boos op deze Lukoki. Er werd geroepen van wisselen. Wisselen, wisselen van die Lukoker. Ja, die, die zag het helemaal niet. Hij heeft misschien Manu helemaal niet gezien. Of hij gaf een totaal verkeerde paas. Maar die Manu die stond helemaal vrij. Gewoon breed leggen op Manu. Dan had Manu die wel gewoon binnen kunnen schuiven. Van Zoet was dan totaal uit positie geweest. Omdat hij zich concentreerde op Lukoki. Maar wat een schitterende paas van Rietsmeijer. Het had er 2-1 kunnen zijn van Cambuur. Bal nu in een 16 meter gebied. En de Nienhuis komt snel uit zijn goal om die paas te onderscheppen. Het is spannend in Leeuwarden. Het is absoluut niet goed. En PSV is buitengewoon onzeker. Je ziet de twijfel bij de centrale verdedigers. Bij Bruma en Rekiek. Nu kan koki die bal weer oppikken. Nee, zegt Scheidsrechter Vink. Er stond dit keer buitenspel. Vrij schop dus voor PSV. 55 minuten... Bijna gevoetbald, stand nog gelijk. 1-1. Frank Wilaat kijkt nog steeds, als het goed is, tenminste naar NEC tegenna. Ja, ik ben niet tussendoor weggelopen, dat durf ik niet. Hè? Als we gewoon lekker aan het voetballen kijken zijn. Negen minuten onderweg, 0-0 is nog de stand. NEC, nee, NEC mag niet gooien. Hemlijn, dat degene die de bal als laatste raakt van de weg mag gooien. Is een beetje tegen zijn eigen achterlijn aan. Hij heeft veel tijd nodig om eens te kijken heel ver weg waar hij iemand kan vinden. Om die bal kwijt te kunnen. Uiteindelijk wordt die bal opgeraapt door Seuntjes. En kan Nak van daaruit door... Naar uh, Sarpong. Sarpong aan de zijkant in de rug gelopen door Van Eijden. En de ingooi gegeven aan Nak. Ik dacht even dat uh, daar Jansen een vrije trap voor ging geven. Maar zo uh, loopt het uiteindelijk niet af. Hadu hier is uh, degene die daar gaat gooien voor uh, Nak. Dat is opmerkelijk. Normaal gesproken zo van de weg dat gaan doen. Want uh, dat is tenslotte de bek die daar nog rustig uh, wat dieper mag staan. Maar van Goedelje dus blijkbaar niet. Die moet nu trouwens in de achtervolging uh, van de weg op de bal. En Hemlijn, daar, uh, uh, daar is hij eigenlijk te laat voor. Maar de bal van Hemlijn op Higden is niet goed genoeg. En dan gaat via Drost de bal terug naar Ten Rouwelaar. En kan nak weer komen nu over de rechterkant van het veld. Maar daar zet uh, Jantje onmiddellijk druk. Op zijn directe tegenstander de rover is dat. En daar maakt Janssen ook een overtreding bij, zegt Janssen. Dus krijgt nakte de vrije trap in plaats van dat NEC de ingooi krijgt. Dit tot ongenoegen van het publiek in Nijmegen. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Het is trouwens niet Janssen, maar Rex die daar de rover raakt. En dat heeft Janssen, ook al stond hij op een aardige afstand, wel goed gezien. Met wat steun van zijn assistent aan die kant, ongetwijfeld. Maar het uh, was een, een goede beslissing. En dus de vrije trap voor Nak. Nog op de eigen helft. En dan ook nota bene nog achteruit. Kortom, er zit niet echt tempo in. Er zit niet echt vooruitgang in. In de letterlijke zin van het woord ook. In deze wedstrijd nog. Het is een tikje voorzichtig. Nak doet dat wel vaker zo in uitwedstrijden. NEC moet het dus helemaal zelf gaan doen. En aan de hand van afgelopen weekend. Uh, zouden we alleen maar kunnen zeggen. Het kan alleen maar beter dan toen. Een klein kwartier onderweg. En het is 0-0 nog in Nijmegen. Kort voor het internationaal van 8 uur gaan we ook nog even kijken naar de laatste Hoe oh, de Eagles, RKC Waalwijk, niet meer. Wachten op doelpunten na een dikke 12 minuten spelen. En een groot veldoverwicht toch voor de ploeg van Boy voor de Eagles. RKC is eigenlijk vooral op de eigen helft te vinden, ook nu omdat het balbezit is voor Van der Linden. Links op het veld. Een meter of vijf voor de middenlijn. Speelt hem af naar Turuts Even van het middenveld naar de linksbackpositie. Gezakt terug naar Van der Linden. Schot nog gezien een minuut geleden van Turuts Met een lastige stuit van 20 meter. De linker middenvelder haalde uit. Maar Seda die had die bal uiteindelijk te pakken. Hoewel hij er nog problemen zat mee had vanwege die stuit. Dus. Antonia op de linkerflank. Turuc bal teruggelegd. Punt van het strafsoepgebied aan de linkerkant van het veld. dan Opgepakt op de rechterkant Doke Schmid. De rechts. Back, halverwege de helft van RKC. Valkenburg maakt zich vrij. Schiet over en zo blijft het hier 0-0. En zo zijn er drie wedstrijden bezig van de vier die we op het programma hebben staan. Ik geef even de tussenstanden. Cambuur PSV 1-1. Tweede helft. We dus zitten om kwart voor zeven begonnen. En om kwart voor acht go at Eagles RKC nog 0-0. En om kwart voor acht ook NEC tegen Nakbeda. Ook daar is het 0-0. Zometeen om kwart voor negen. Heren Veen FC Twente. Tot zo. En dan Oké. Ik kan de woorden nog niet vinden Geen conclusies aan verbinden Maar zodra ze zijn gevonden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 Deze winter, exclusief bij Trouw. Tien veelbekroonde films die je raken. Koop aanstaande zaterdag Trouw en ontvang de eerste film, Das Leben der Anderen, gratis. Uh, Hans, ja? mag ik wat vragen over de nieuwe regels rondom de BCVA, de Via, de WGA en de IVA? Waarom? En over de WUBLZ en de AOF. Uh, R-O-D-E-B-O-E-K-J-E. Uh, Oké. Okay.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 I promise, next time, Mrs. Natasha, I will FedEx this gate. Jongens, vanaf nu moeten echt alle pakketten met FedEx. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx. Dit is Radio 1.